Joeboots met het NOS Journaal. Koningin Beatrix en haar familie hebben een bezoek aan Renen. De koninginne dagbezoek begon vanochtend om 10 uur in Renen. De koninklijke familie maakte daar een tour door het centrum en er waren activiteiten waaraan Oranjes mee konden doen. Ook in Venendaal maakte de koninklijke familie een wandeling door het centrum. Tijdens haar dankwoord zei de koningin dat ze zeer onder de indruk was van de activiteiten in Renen en Venendaal. Ze stond ook even stil bij de afwezigheid van prins Friso en prinses Mabel. Het is jammer en verdrietig dat onze familie niet compleet was, maar alle hartelijkheid en goede wensen die we gevoeld en gehoord hebben, zullen we doorgeven, zei de koningin. De groei van de kredietverlening in de eurozone is in maart afgenomen, dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Veel banken zijn door de zwakke economie en spanningen op de financiële markten terughoudend en strenger geworden bij de kredietverlening. Geld aantrekken is voor banken duurder geworden en door strengere kapitaaleisen zijn ze gedwongen grotere financiële buffers aan te leggen. Bij de publieke omroep is het aantal presentatoren met een topsalaris afgenomen. In 2010 verdienden 13 presentatoren meer dan de Balkenende Norm. Vorig jaar waren dat er nog acht. De Balkenende Norm was vorig jaar 193.000 euro. Een VARA-presentator verdiende 2,5 keer zoveel, bijna 5 ton. In 2009 is met de Nederlandse publieke omroep afgesproken dat maximaal vijf tv en drie radiopresentatoren meer mogen verdienen dan de Balken en de Norm. Dick Advocaat stopt na het EK voetbal als bondscoach van Rusland. Dat heeft hij gezegd in de Russische media. Advocaat geeft geen reden voor zijn besluit. Hij wil alleen zeggen dat het niet met geld te maken heeft. Met deze mededeling lijkt de weg vrij voor Advocaat om terug te keren naar PSV in Eindhoven. Het vier, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het midden en zuiden buien met kans op regen en onweer. Morgen veel wolken en ook weer kans op regen of onweersbuien. Dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt. Maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd.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 七 ZANG I'm gonna make you Een trucje. She is holding my heart in her hand. I'm the closest of. It's forever. Cause oh, I... www.zfmzandvoort.nl Tick to the tip, tick to the tip,